Um, de overige partijen niet. Ik kijk nogmaals rond, dat is niet het geval. Mevrouw van der Veld, tot slot aan u het woord. Ja, dank u wel. Ik wil uh, best wel die vraag beantwoorden, gewoon in, in, in het geheel. Dit speelt natuurlijk best al lang. En uh, de heer Demmers heeft niets te verliezen, want hij is namelijk alles al kwijt. En hij beweert bij hoog en belaag dat het anders is gelopen... dan dat er gesteld wordt door dit college... Hij schrijft onder andere, vandaar dat ik teruggemaild heb dat alleen een enquête uit moest gaan naar het hotel en pensioeneigenaren. Dat is makkelijk na te gaan in mijn e-mailverkeer in die periode. Ik kan natuurlijk niet meer bij mijn mail. Die was al opgeheven kort na mijn terugkomst uit Zweden. Direct is er zakelijk e-mailverkeer geweest via mijn zakelijke e-mailaccount met Wijnand Burger en telefoonverkeer. Wijnand heeft toen het... College benaderd en is van het kastje naar de muur gestuurd. Die wist ook niet meer wie hij geloven moest. Maandag 9 oktober in de namiddag kwam Nick met de vaststelling... dat ik de gedragscode en daarmee de etenbelofte geschonden had. Dinsdagochtend vertrokken naar Schiphol. Toen was er natuurlijk de collegevergadering. Daar zal het aan de orde zijn geweest... dat ze besloten hebben de enquête in zijn geheel eruit te gooien zonder navraag... Dat brengt mij ook bij het volgende. Digitale handtekening ontbreekt. Wie wat bewaart, die heeft wat. Ik heb namelijk nog steeds die enquête hier liggen. Zonder, ik kan hem straks even laten zien, want dat gaat van mijn tijd af. Dat doe ik dan maar nu niet. Ik heb hem in ieder geval wel bij me. En daar staat geen digitale handtekening op. Best wel cruciaal, want die staat namelijk bij de hotel- en pensioeneigenaren enquête wel erop. Um, even kijken. Mevrouw hmm, hmm, hmm, moet het geweten hebben. Want ze heeft mijn e-mail verkeerd tussen 1 september en 6 oktober ook nog nageplozen. En hij schrijft ook dat uh, ja, hij kon nog 30 dagen het, het gemeentehuis in. En heeft dus destijds met de ambtenaar gesproken. En die heeft bevestigd dat uh, hij de, de toestemming niet verleend heeft... En die heeft ook bevestigd dat er fouten zijn gemaakt. En ja, waarom zullen wij hem verder beschadigen? Nou, dat is dus zeker het plan niet. Het plan is juist om aan te tonen... dat uh, de wijze waarop er omgegaan is met wethouder Demmers... absoluut geen schoonheidsprijs verdient. Zeker, ook zoals er hier vanavond omgegaan is... met het willen houden van de interpolatie... dat uh, leden van de gemeenteraad... Daarmee niet akkoord gaan. Dat is, een afspraak, en dat is een herenafspraak die we ooit gemaakt hebben. Als iemand een interpolatie wil houden, dan verleen je dat. En dan ga je dat niet tegenhouden. Een herenafspraak. Maar goed, ik, uh, ik weet hoe de neuzen staan. En ik weet ook uh, wat er hier speelt in deze raad. Het is nog steeds wij en zij. En ik hoop dat we er een keer vanaf komen. Dank u wel. En daarmee sluiten we dit agendapunt af... en gaan we over naar agendapunt 6, de ingekomen post. Er zijn geen verzoeken om agendering ontvangen. Kunt u, zich, kunt u instemmen met de voorgestelde vorm van afdoening. Dat is het geval. Daarmee is het agendapunt aangenomen. Dan gaan we door naar agendapunt 7... Het verslag van de vergadering van 23 januari 2018. Er zijn geen verzoeken tot wijziging ontvangen. Dat is ook nu niet het geval. En daarmee is ook dit agendapunt aangenomen. En dan is het drie minuten over negen. Dan sluiten wij deze laatste reguliere vergadering van deze afgelopen vier jaar. En dan zie ik u allen weer bij de afscheidsraad. Op 29 maart, 28 maart, sorry, toch nog een omissie op het laatst. De vergadering is gesloten, ik dank u wel. Ja, dames en heren, dit was de raadsvergadering op ZFM Zandvoort. Het is uh, 9 uur. En uh, we gaan gelijk over naar um, de uitzending die live uh, op de radio uh, nu weer gaat volgen. En dat is het Rock and Metal uur. Uh, dat is uh, uur 2. Maar eerst het nummer, ik uh, denk dat we die even afluisteren. En dan gaan we over naar het rock en metal uur Dus dat is uh, echt een hele fijne avond. En uh, tot een volgende keer. Welkom terug bij het tweede uur van geen lompen, maar zware metalen. En uh, we openen dit uur met Sonata Artica. Net als uh, de vorige, vlak voor het nieuws, Korpi ook uit Finland afkomstig. En uh, de zanger van deze band heeft, vind ik persoonlijk, een ongeëvenaard stemgeluid. De volgende band uh, blijven we ook even in Finland hangen is Winterson, onvervalste death metal van hun album. Winterson is hier, Star Child. de band blijven we nog even hangen in Scandinavië. Toch wel een van de hofleveranciers wat betreft de metal muziek. Uh, we gaan luisteren naar Candlemas. Uh, volgens velen de grondlegger van de zogenaamde do-metal. Of schoon zij een hoop uh, riffs en trucjes hebben overgenomen van Black Sabbath. Van hun album Psalms for the Dead is hier het gelijknamige nummer. Candle So, is there a message in the sand that tells me how to set the world? All the same songs for the dead. you We gaan even terug in de tijd. En we gaan terug naar, vind ik persoonlijk, een van de grondleggers van de huidige metal. En dan praten we over Black Sabbath. Van hun allereerste album, Black Sabbath, is hier Behind the Wall of Sleep. Het volgende nummer is ook uh, wat je kan noemen een oude oude. Het album is een live album. Uh, live opgenomen in Glasgow. En uh, de band uh, wordt denk ik uh, onder de huidige metalheads vaak als uh, niet echt belangrijk gevonden. Terwijl ik daar zelf toch een hele andere mening over heb. Hier is Status Quo met is there a better way? Lekker hoor. Jeugdsentiment. Zo kan ik het wel noemen. Uh, onvervalsen, recht op en neer. Hard rock. Gewoon simpel. En uh, de volgende band is van een hele andere categorie. En ook een tikkeltje heavier. Heel klein beetje maar hoor. Creator van het album Enemy of God is hier het gelijknamige nummer. De volgende is trash metal uit Amerika. De band Testament met een album The Brotherhood of the Snake is hier. The Pale King. Dumu Borgier, toch een van de persoonlijke favorieten van uw DJ uh, van een album, Puritanical Euphoric Misanthropia is hier, Burn in Hell. We blijven nog even hangen in het black metal uh, gebeuren en uh, we blijven ook nog even hangen in Noorwegen. De volgende band is Gorgoroth, die hun naam ontleden aan het boek van Tolkien. En Gorgoroth is de asvlakte in Mordor voor de kenners. Van hun album Instinctus Bestialis is hier Dionysian Ride. En met de volgende band gaan we naar de buren. Uit Zweden, Art Enemy, een band die liet zien en vooral ook horen dat ook dames hun sporen in de death metal verdienen. Uh, van hun album War Eternal is hier het gelijknamige nummer. War Eternal. Nummer te gaan, en dan zit het er alweer op deze twee uur. De volgende is Tonesour van het album: Come Whatever Me: mee? 30-31. 50. She walks in and says, Come on, let's have it. She brings out the worst you can be. Let's